Tien uur, Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De oppositie in de Tweede Kamer wil van staatssecretaris Wekers van Financiën... opheldering over zijn relatie met de Roermondse ex-wethouder Jos van Rij. Van Rij sponsorde de persoonlijke campagne van Wekers... bij de Tweede Kamerverkiezingen van dit jaar. De oppositie vraagt zich af of daar gunsten van Wekers tegenover stonden. Alphen aan den Rijn moeten leningen aan ondernemers die door de schietpartij in winkelcentrum Ridderhof failliet zijn gegaan kwijtschelden. Ook moeten de winkeliers een beperkte schadevergoeding krijgen. Dit adviseert de commissie die de hulpverlening door de gemeente onderzocht na de schietpartij in april vorig jaar. De Lode Leeuw voor de irritantste tv-reclame van het afgelopen jaar gaat naar een spotje van Webwinkel Zalando. Daarin zit een vrouw die bij elke nies van kleding verandert. Vorig jaar werd een ander spotje van Zalando uitgeroepen tot irritantste commercial. Toen ging het om het spotje met nudisten. De Lode Leeuw pers persoonlijkheidsprijs gaat naar Patricia Pai voor haar optreden in een spotje voor het miljoenenspel.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 De bultrug Johannes, die op een zandbak bij Tessel ligt, wordt mogelijk vanavond geborgen. Zodra het hoogwater is, beginnen medewerkers van Rijkswaterstaat met een sleeppoging. Als de poging mislukt, probeert Rijkswaterstaat het opnieuw als het weer hoogwater is. Het dier wordt uiteindelijk overgebracht naar Naturalis. Het ligt er al sinds vorige week woensdag en werd gisteren doodverklaard. Pogingen om het dier te redden mislukten. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking en er vallen enkele buien. Het koelt af naar drie graden. Morgen vooral in de ochtend nog buien, maar smiddags wordt het geleidelijk aan droger. Dan wordt het een graad of zeven. Dit was het NOS Journaal. NOS, NOS, NOS, NOS King. Langs de lijn met Jack van Gelder.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 we hebben niet echt steun gehad vandaag. In de studio straks de voorzitter van de supportersvereniging van Vitesse... Stef Tentij. Hij wil zijn kant van het verhaal vertellen. En natuurlijk, laten we hem dat doen. Inge Dekker kan morgen bij het sportgala de Jaap Ede ophalen... als de ploeg tot winnaar wordt verkozen. Van de vier leden is Marleen Veldhuis inmiddels gestopt... keerde Femke Dekker terug in Eindhoven... ligt Ranomi, Ranomi kromo inmiddels weer in het water... en Dekker? Dekker weet het nog niet. Ik uh, ga in januari dan beginnen, of nou ja beginnen, uh, eindigen met mijn studie hopelijk. Um, dan moet ik ongeveer nog een half jaar. Ja, dan gaat het zwemmen echt op een laag pitje. Minister Schippers heeft in de Kamer haar steun uitgesproken... voor scheidsrechter Serdar Gozuboyuk, Die toonde afgelopen zaterdag een bandje met het opschrift... respect aan de protesterende trainer van de FC Groningen, Robert Maaskant. Ik vond dat zelf een goede actie. Um, hij wees daarbij in een vol stadion op het woord respect... En dat het publiek hem daarbij uitvloot, wat u ook eh, hier aangaf... dat vind ik dus eigenlijk heel triest. Ja goed, weer vervolgd. Um, dan gaan wij naar het volgende onderwerp... waar het niet dat mijn computer volledig dienst weigert. En uh, ik denk dat het uh, goed is dat we eerst gewoon even gaan luisteren... naar uh, een klap en daarna misschien wel een plaatje... want hij doet helemaal niets meer. <middels> dus is het tijd voor Marco Borsato. Ja hoor, dat kan ik nog net lezen. Het om hetzelfde gaat, hoeven wij niet. Het zeer bekende geluid van Marco Bossato. Je hoeft niet naar huis vannacht. Het mooie vond ik van The Voice dat hij, hij hield zo ontzettend van iedereen. Dat vond ik wel heel mooi. Hij hield echt van alles en iedereen. Ik hou van voetbal, maar eh, er vindt wel het een en ander plaats in de voetballerij. Bijvoorbeeld vanavond bij de KNVB in Zijs. Daar werd de jaarlijkse bondsvergadering gehouden. De bijeenkomst stond grotendeels in het teken van de campagne voor meer respect in het voetbal. Bondsvoorzitter Michael van Praag maakte een voorlopige balans op. We zijn heel erg aan het inventariseren wat wij allemaal hebben binnengekregen aan goede adviezen. Maar we zijn ook in een fase waarin we nog eens heel scherp kijken naar wat we tot op heden hebben gedaan. Wat daar eventueel nog aan zal moeten worden veranderen, veranderd. En dan denk ik niet alleen maar aan de strafmaat. Want die taskforce Excessen die is bij elkaar geweest heeft vorig jaar behoorlijk de boel aangescherpt. We hebben op onderdelen hebben we een aantal dingen vervangen. Iets, iets verlicht op onderdelen. Um, spijt van? Nee, nee, nee, helemaal geen spijt van. Want ja, er is een groot misverstand. Uh, We hebben op een gegeven moment ook gezegd... Ja, je moet een kind wel de kans geven. Je moet een kind altijd terug laten komen. Dus je moet niet uh, automatisch meteen voor het leven schorsen. He, dus nu, nu staat er in de reglementen dat de maximale straf uh, drie jaar is. Maar er staat ook bij dat er omstandigheden kunnen zijn... die verzwarend werken. Waardoor het uit het lidmaatschap nog steeds kan. Hè. En, dat is nu aan de tuchtcommissie, daar kan ik helemaal geen uitspraak over doen. Maar daar kijken we nog een keer naar. Er is ook net in de algemene vergadering amateurvoetbal opgeroepen... dat die taskforce weer bij elkaar komt. Maar straffen, dat is achteraf. Dan is het al gebeurd. Dus wat veel belangrijker is... is hoe krijgen we nou een mentaliteitsomslag in de voetbalsport... dat men zich beter beheerst dat men misschien wel protesteert, maar op een andere manier dan men nu gewend is. En dat men begrijpt dat iedereen binnen de sport zijn verantwoordelijkheid heeft. Ik noem altijd maar het voorbeeld. Trainers die worden altijd verschrikkelijk kwaad... als een scheidsrechter uh, ten onrechte bijvoorbeeld voor buitenspel heeft gefloten. Maar ik hoor ze nooit als diezelfde spits drie keer voor open goal mist. Of, of opgelegde kansen mist. Weet je? Dus die, die emotie richt zich altijd maar op leiding. En uh, ik denk dat we dat beter kunnen kanaliseren. Dus, in onze opleidingen, in onze uh, training, in onze voorlichtingsavonden met bestuursleden, voorlichtingsavonden met kaderleden, uh, bijscholing van coaches, trainers, maar ook van scheidsrechters. Want ook scheidsrechters, die moeten in mijn optiek, uh, en dat geldt niet voor iedereen, maar er zijn gevallen waarin je ook kunt zeggen, goh, als je dat nou op die manier had gedaan, dan was het gedeescaleerd in plaats van geëscaleerd. Ooit er in het buitenland op gereageerd wat er in Nederland is gebeurd. U bent uh, UEFA-bestuurder, dus u spreekt heel veel mensen. Hoe heeft men naar Nederland gekeken, de voorbije weken? Ja, er is naar Nederland gekeken. Uh, vanuit de FIFA kwam er eigenlijk op dezelfde dag een brief van uh, de president, van Blatter, om uh, zijn condoleances aan te bieden en met verzoek om uh, te, uh, dat ook over te brengen aan de familie. Ik had die week vergadering van het UEFA-bestuur. Nou, elk... Uh, een collega van mij, dat zijn er dan 15. die zijn individueel op mij afgekomen. Wat is er bij jullie in godsnaam aan de hand? Maar die zeiden tegelijkertijd, ja, als ik bij ons kijk, kan dat ook gebeuren. Het is ook niet voor niets dat de voorzitter van de Duitse Voetbalbond een brief heeft gestuurd naar alle clubs in Duitsland. Dat zijn er 25.000, om te wijzen aan wat er in Nederland is gebeurd. En dat, we dus, dat ze dus ook in Duitsland respect moeten hebben en rekening moeten houden met de manier waarop je met elkaar omgaat. Uh, Platini die heeft nog het woord gevoerd. Dus de uh, uefa waas Ja, die heeft nog, uh, de voorzitter van de vergadering dan van het UEVA bestuur, die heeft daar nog een kort woord aan gewijd. En die heeft gezegd, ja wij zijn met, uh, in, in uh, UEVA-verband met het programma Respect bezig. Nou, dat is eigenlijk, uh, um, doet dat hetzelfde wat wij doen, alleen dan in Europa. Uh, aanscherp. Ook zij gaan kijken uh, wat wij nu gaan doen. En zij gaan ook leren van de maatregelen die wij nu nog verder gaan nemen. En aan het fine-tunen van hetgeen we al doen. Hebben we het weekend weer gespeeld in de Eredivisie? Nou, we hebben de een en de andere trainer alweer bezig. Want volgens mij zijn we nog een week verder en iedereen is alweer alles vergeten. Dan komt er een scheidsrechter of het terecht is of niet. Geuzebuuk met uh, respect. En dan wordt er na afloop staan alle trainers staan op hun achterste been. Dan geef je toch een verschrikkelijk slecht signaal af. Met, na een week na alle ellende. Ja,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 En dat beseft het betaald voetbal zich ook heel erg. En daar gaat het betaald voetbal ook aan werken. Er is morgen, geloof ik, een bijeenkomst, als ik het goed heb... is die morgen met uh, alle stakeholders uit het betaald voetbal woensdag. En dat is niet voor niks. En daar komt men ook allemaal. Men wil ook allemaal komen, want men wil ook met z'n allen er wat aan doen. Alleen moet je dan ook alle actoren erin... of het nou scheidsrechters zijn, trainers, bestuursleden... Fans, supportersvereniging, die moeten allemaal een steentje bijdragen. En ik weet zeker dat dat wel gaat lukken, hoor. Hoopvolle woorden van Maarten van Praag. Hij was in gesprek met verslaggever Rob Fleur. In de Eerdivisie verspeelde Vitesse gisteren in de slotfase een overwinning. RKC-speler Sander Duits zorgde ver in de zure tijd voor de 2-2. Vitesse ging lange tijd aan de leiding in het Gelderdoom, maar toch kwamen er fluitconcerten van de tribune. Daarover hoort u Theo Jansen. Ja, ik ben uh, behoorlijk... Uh...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 Dat is klaar. Dankjewel, fijn dat je er was. Nee, ik, ik, ik, snap, ik snap niet goed waar alle ophef vandaan komt. Uh, überhaupt niet, hoor. Wat gebeurt er? We staan 2-1 voor. We verliezen op de laatste seconde de winst. We ja. laten twee punten liggen. Uh, er is tijdens het duel inderdaad wat gefloten. Er is ook heel veel toegejuicht. Ja, en dan roept Theo wat. En Theo is een kind van de club. En hij heeft gelijk van, als ze het van iemand pikken, dan is het van mij. Maar ja, wij... Ik, volgens mij is het team wel degelijk ook gewoon gesteund. Dus hij pakt er een moment uit, het is niet zo, want die indruk werd gewekt. Althans, dat had ik, uh, dat er constant een lang fluitconcert is geweest... gedurende was, wij spreken een half uur. Nee, er was niet constant een lang fluitconcert. Uh, hij heeft gelijk, op een gegeven moment werd er gefloten bij 1-0 voor... sta je virtueel gedeeld eerste. Ja. ja. Ik zelf fluit nooit mijn eigen club uit... en als ik het al wil doen, doe ik het na afloop van de wedstrijd. Stiekem in de auto. Nee, ook niet. Dan blijf oh. ik wel op de tribune staan. Okay. Want ik loop nooit weg. Nee, nee, nee, maar na afloop dan, als het, als ja. het niet goed geweest is. Na het, na het laatste fluitsignaal. Maar goed, als mensen dat wel willen doen... ja. Maar kan jij het begrijpen dat mensen het doen? Het, het, uh, het gaat goed met Vitesse. Vitesse staat er in ieder geval sportief goed voor. Financieel moeten we het straks maar nog even over hebben. Alhoewel jij er niks aan kan doen. Maar het staat er sportief goed voor. Waarom ga je dan niet zelfs misschien in fases tegen beter weten in... constant je ploegen aanmoedigen? Ik denk dat het ook heel vaak gebeurt. Ik weet niet waar het, waar het vandaan komt. Nee, maar er, er zijn momenten geweest dat er gefloten is. Ja, ja ik weet niet waar het vandaan komt. Nee. Ik, ik, ik maar kan niet er niet geloven, maar is dat een, hoe, hoe, is, hoe werkt het met een supportersvereniging? Hebben jullie een supportersvereniging waar, zeg maar, jullie leden zich allemaal aansluiten en positief zijn? En is er een groepje dat altijd fluit? Of zijn het ook mensen uit wij, jullie eigen geledingen? We hebben uh, leden uit alle geledingen. Daar zitten uh, oude mensen in, jonge mensen en noem het maar op, alles zit daarin. En ja, na afloop in het supportershome wordt er ook een stevig potje geklaagd. Ja, over... maar dat is niet zo erg. Na afloop in het supportershome... en als je inderdaad in de laatste minuut twee punten verspeelt tegen overigens goed spelend RKC, kan ik me nou voorstellen. Maar denk je nou bijvoorbeeld aan een, bij een volgende wedstrijd... een pamflet uit te delen... jongens, steun die gasten nou 90 minuten lang... want we zijn er allemaal bij gebaat als Europees gaan voetballen... bijvoorbeeld nee, daarmee, Champions League. daarmee wachten wij niet tot de volgende wedstrijd. Okay. Wij, wij zeggen direct na afloop van de wedstrijd... Sta, dan wordt er natuurlijk er nagepraat over de wedstrijd... en dan zeggen we ook tegen elkaar van kom op, jongens. Dat was even in de emotie. Voetbal is emotie. Ik bedoel, Theo reageert. Theo, het was ook emotie. Spelers ja. hebben dat ook. En na afloop zeggen we tegen elkaar... kom op jongens, we staan vierde. Ja. Kom op. Het gaat heel erg goed. Het enige waar ik me over verbaas... en niet ik alleen, maar heel veel mensen... dat het Gelredome niet helemaal vol zit. Dat, dat, het niet, dat het niet uitpuilend... dat mensen buiten op de grote weg staan... ongeveer bij de McDonald's van... mogen we erin, mogen we erin. Vitesse kan kampioen worden. Ja, nou, ik snap dat wel. Want? Eh... Uh, Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. We hebben hele kwalijke en slechte jaren achter de rug. Met hele, hele slechte prestaties. En nou ja, de club viel bijna op omvallen. Hoeven we het verder niet meer over te hebben, want we kijken liever vooruit. Ja. Er zijn dus heel veel lege plekken gekomen. En de ervaring leert dat het als het beter gaat, dat het gewoon een jaar tot anderhalf jaar duurt voordat dat. Komt er wel wat meer beweging in? Zie je dat het uh, wel aan het ontstaan is? Binnen? Ja, je ziet dat het aan het ontstaan is. Je ziet, uh, om te beginnen zie je dat, dat je weer met de borst vooruit over straat kunt lopen... als Vitesse-supporter. Mensen waarderen de club weer. We komen weer positief in het nieuws. En dat draagt er allemaal ertoe bij dat mensen bereid zijn... Om, om een seizoenkaart te kopen. Is dit Vitesse nog jullie Vitesse? Het Vitesse van die Monnikenhuizen? De charme, de grote trap omhoog, de, de oude klerenbende die er was, maar toch... Uh, dat is dit, dit Vitesse al jarenlang niet meer. Heel veel mensen vragen het sinds Meerap Jordania er is. De overgang naar Meerap heeft weinig gedaan. Wat aan de verandering van Vitesse als club. Was het al de verhuizing naar het Gelderdom? Ik denk dat er met de verhuizing naar het Gelderdom al het nodige gebeurd is. Want toen werd je natuurlijk van een klein clubje ging je in één keer toch ja, echt naar de subtop. En wordt Meerap nu inmiddels gewaardeerd? Uh, ik heb een paar keer gezien dat Merap langs de tribunes uh, liep... omdat hij daar iets moest doen. Ja, als ik de reacties van de supporters zie... en iedereen staat op voor hem en begint te applaudisseren... denk ik wel dat hij gewaardeerd wordt. Komt hij bijvoorbeeld ook wel eens in het supportershand. Hij is uh, toen we Europees voetbal haalden is die in het supportershand. En jullie zouden dat eigenlijk wel meer willen? Want ik kan me zo voorstellen dat iedereen hunkert... naar gewoon één grote geel-zwarte band met elkaar. Letterlijk en figuurlijk. Ja, maar je moet ook gewoon kijken wat kan. Er zijn natuurlijk nog veel meer partijen. Er zijn veel meer stakeholders. De businessclub moet hij ook zijn gezicht laten zien. Hij nodig sponsoren uit. Die moet hij goed ontvangen en ook na de wedstrijd uh, bezighouden. Ik snap wel dat de man er niet zoveel tijd voor heeft. Maar we, ja, we vinden het altijd leuk als de mensen van de club en de supporters omkomen. Gisteren was er dus even die tegenstelling. Hè? De supportersvereniging aan de ene kant. Aan de andere kant het kind van de stad. Het kind van de club, Theo Jansen. Uh, ik begreep dat er na afloop nog wel enige vrevel was... dat men zei, waarom is Theo nou niet even lekker naar ons toegekomen? Hadden we even kunnen moppen, waren we klaar geweest? Nou... Kijk, iedereen die Theo kent, weet dat Theo zijn uh, hart op de tong heeft liggen. En dat is ook helemaal niet erg. Maar wat wij wel jammer vinden, is... was inderdaad nadat supporters home gekomen... en was de dialoog aangegaan. Dan mag je daar roken, want hij wil altijd meteen roken. Hè, ja, luister, ik rook zelf 40 sigaretten per dag... en ik mag toch ook niet roken. <laughs> dus hij ook niet. Dus hij ook niet. Hoe zo? gaat het verder met Vitesse? Uh, wat, wat voorzie je in de komende maanden? Uh, want... Uh, toch maar even over voetbal praten. Als Boni, als, als Boni nou naar, naar, naar de Afrika-cup gaat. Uh, jullie idool, de man die de goals maakt. 16 heeft hij er al in liggen. Uh, wordt het een moeilijke periode? Of zeg je, we gaan gewoon vol voor de titel. Waarom niet? Uh, ik denk dat we in ieder geval vol voor de top gaan. Vol voor de titel weet ik niet. Het, is, het wordt een spannende tijd. De transferperiode komt eraan. We weten helemaal nog niet wat erbij komt. We weten niet wie er weggaan. Uh, Boni is heel belangrijk. Maar we hebben natuurlijk nog veel meer goede spelers Zeker. Lopen. Ik noem een van de grootste talenten van Nederland, Marco van Ginkel. Absoluut. Als je die lang kan houden, overigens. Als je die lang kan houden, maar hij zegt zelf dat hij niet weg wil. Dus daar vertrouwen we dan maar even op ja, in, in deze voetbalwereld. Ja. Nee, ja, het, het wordt gewoon een spannende tijd. Maar weet je, ik ben al blij dat we, dat we het zo goed doen nu. Er staan twee punten van de koploper af. Ja, het is onvoorstelbaar. Ben je blij met Gelderland? Ik ben op zich wel blij met Gelderland. Het is een ook, mooi stadion. Ook als het, ja, een het stadion, maar het is zo vaak een sporthal waar gevoetbald wordt, vind ik. Als het dak dicht is. Het, is. het is werkelijk als er één spatje valt, ongeveer in Nijmegen gaat, in Arnhem het dak dicht. Ja, nou ja, goed. Uh, dat is een kwestie van hoe wil je het voetbal beleven? Er zijn echte diarheats die zeggen van uh, het liefst 10 graden vorst en uh, drie onderbroeken en, en uh, vijf paar sokken. En ontbroken bovenlijf en zo. En het liefst ook nog met een lichaam. Ben jij dat ook? Ik ben geen 20 met Jack. Nee, nou ja, ik zag gisteren nog met een lichaam. Dan dacht ik, nou dan kan ik Er ook was ook wel geen mee. jongen God mee. Nee. <laughs> En komend weekend, uh, tegen wie spelen jullie? Heerenveen uit. Heeren uit. Belangrijk. En is het dan, gaat er dan ook een grote supporterschade mee? Heerenveen wordt over het algemeen goed bezocht. Want man. dat is leuk ook, dat is gezellig. Daar gebeurt ook niks tussen aanhalingstekens. Uh, ja, de... maar er zijn veel meer clubs waar niks gebeurt. Want maar hoe, Heeren... gaat het, hoe gaat het überhaupt met de supportersvereniging? Hebben jullie met alle supportersverenigingen zeg maar, een goed contact? Wij hebben contact met alle geledingen. Uh, met ons gaat het, uh, gaat het goed. We zijn in een aantal zaken uniek. Bijvoorbeeld, uh, we gaan naar Heerenveen. Die busreis wordt door de supportersvereniging georganiseerd... en begeleid door stewards van de supportersvereniging. De enige, wij zijn de enige in Nederland die dat hebben. We hebben rolstoelvervoer georganiseerd naar uitwedstrijden. Geen enkele andere club. Dus ja, daar zijn wij trots op. Hoeveel mensen gaan er mee? Ik denk 200 ongeveer. Ja, ja. Hebben jullie niet ook dat vak voor, voor blinde uh, supporters? Wij hebben sinds kort een pilot met, uh, met de. Zaken. Ja, en hoe werkt dat? Er zit dus iemand verslag te doen. Ja. Heel goed. Jullie zijn goed bezig. We doen ons best. Heel goed. En doe het goed aan Theo. Ik zal het doen als ik hem zie. Eén ding: je mag hier ook niet roken. Het is verschrikkelijk. Ik ben zo buiten. Jij ja, ja, eerder dan ik. Dank je wel. En zwemmen dan. Morgen bij het Sportgala zijn de zwemvrouwen opnieuw genomineerd... voor de titel Sportploeg van het jaar. De meeste zwemsters van de zilveren ploeg hebben harde knopen doorgehakt. Marleen Veldhuis gestopt. Denkt aan een gezinnetje. Femke Heemskerk doorgaan, maar dan in Eindhoven. Ranomi Kromowidjojo weer volop in training. Alleen de nummer 4 van de ploeg Inge Dekker aarzelt nog. Als iemand aarzelt, dan is er maar één man die je erop af kan sturen. Edwin Cornelissen, hij ging naar Eindhoven. Nu... Het fluitje van de hoofdscheidsrechter kan het blok worden betreden door, voor Nederland, Inge Dekker. Als je zo het Pieter van de Hovenbandstadion komt binnenlopen, dan moet je eerst naar boven lopen. En dan kom je langs een soort Wall of Fame met foto's van uh, alle zwemmers en zwemsters die succesvol zijn geweest in Eindhovense dienst. En daar dus ook de foto van Inge Dekker, hè? Ja, ja dat is een beetje een oude foto ondertussen, maar... Uh... Nee, het is echt super leuk uh, om hier tussen te hangen. Tussen uh... de dus grote namen, hè? Ja, Want uh, Pieter van de Hogeband, Inge de Bruins hangen er allemaal bij. Ja, iedereen hangt erbij. En uh, nou, ik kijk er ook elke keer weer naar. En uh, nee, ik ben wel trots om hier te hangen, ja. Ja, en daaronder hangt dan de erenlijst. Die begint al in uh, 2004, Athene. Maar ze hebben hem bijgewerkt, hè? Ja, en van Londen staat er al wijde zilveren vlak. Dus uh, nee, het is helemaal up-to-date. Nee, Nederland is de titel kwijt. Het wordt zilver voor Nederland. Want hoe kijk jij eigenlijk terug op dat Olympisch avontuur heen? Um, ja, eigenlijk wel met een heel positief gevoel. En, ja, we hebben, we hebben daar echt een mooie zilveren medaille gehaald. En, uh, Hij voelt nu ook echt mooi, want ja, destijds ja. was er toch wel wat teleurstelling, hè? Ja, er was, ja, direct na de race was er zeker wat teleurstelling, want uh, ja, we wilden natuurlijk alleen maar goud. En alles minder dan goud was, was, toen, uh, ja, was toen niet goed genoeg. Um, maar goed, uh, dan, ja, de volgende dag hadden we denken, ja, maar hallo, we hebben wel mooi weer zilver. En we hebben het maar weer geflikt en... Uh, ja, als je dan ook kijkt, mijn eerste OS-medaille was in 2004, ook met de Estafette. En toen brons. En nou, het is gewoon ongekend dat je uh, met een, met een Estafette-team zo lang elke keer in de prijzen valt. Dus uh, nee, dat is echt super mooi. Want je kunt een titel verliezen, maar Nederland doet dat met eer, met opgeheven hoofd. We lopen even door naar het bad. En dan kijken we uit op uh, ja, dat prachtige zwemstadion uh, waar de baantjes worden getrokken door uh, de recreanten. Inge, ja, jij hebt hier natuurlijk in dat Pieter van den Hoogbond zwemstadion ook hele mooie wedstrijden gehad. Hè? Ja, ja, zeker. Uh, EK Langebaan, EK korte Kortebaan en uh, nou weet ik het, uh, hoeveel swimcups wel niet en, uh, <laughs> en kaas ook vast wel. En, uh... Is er eentje die er echt uitspringt voor jou? Ja, EK korte Kortebaan uh, in 2010. Hier is het geld voor Inge Dekker. 56, 51. Ja, en toen kwam ik, had ik net een uh, vervelende blessure gehad. en uh, ja, Naar Marseille verhuisd. En, uh, nou ja, goed, was dit de eerste belangrijke wedstrijd weer. en uh, nou, Het jaar daarvoor had ik ook nog vijf keer goud. Dus dat is bijna niet even evenaren. Ja. Dus uh, toen stond ik hier. Ik dacht, nou ja, ik moet het allemaal nog maar zien. Maar goed, toen had ik wel weer vier keer goud op dat toernooi. En uh, nou, dat is wel echt mijn mooiste herinnering aan dit zwembad. Ja. Opnieuw een 1-2 voor Nederland. Inge Dekker in 2538, Europees kampioene. Ze prolongeert haar titel. Je noemt het EK Korte Baan. Uh, de afgelopen week was het WK Korte Baan in Istanbul zonder Inge Dekker, want uh, wat heb jij gedaan na de Spelen? <laughs> nou ik heb heel veel verschillende dingen gedaan. Ik heb vooral veel gereisd en uh, ja, ik heb het hele World Cup circuit gedaan, veel wedstrijden gezommen, bijna niet getraind. Uh, en ja, vakantie gehouden ook nog eens. Dat World Cup circuit, dat is wel apart, hè? Want dan doe je in een hele korte tijd heel veel wedstrijden all over the world. Ja, dat is in zes weken tijd, volgens mij. Uh, was het in Dubai, Qatar, Stockholm, Moskou, Berlijn, Beijing, Tokyo en Singapore. En uh, nou, goed, ik had dus niet getraind, dus... Uh, het was wel een beetje een lastig begin, maar uh, ja, hoe meer wedstrijden ik deed, hoe beter ik ook ging zwemmen. En dat, dat vond ik ook heel leuk. En nou, op het laatst uh, ja, waren de resultaten echt best goed. Gewoon. Ja, Inge, we kijken nu uit op het, uh, het wedstrijdpad. Even daar verderop, daar ligt het trainingsbad. Heb jij ook de nodige uren doorgebracht? Hè? Ja. Uh, hoe zie jij eigenlijk je carrière nu verder? Want uh, ja, dat trainen, dat doe je nu niet zoveel meer als toen. Hè? Nee, nee, nee, nu niet zoveel. En, uh, ja, één keer per dag ongeveer en uh, dan ook maar een uurtje. Maar ja, hoe het verder gaat, weet krijg ik eigenlijk nog niet precies. Ik, uh, ik heb een beetje pauze. Ik uh, ga in januari dan beginnen, of nou ja beginnen, uh, eindigen met mijn studie hopelijk. Um, dan moet ik ongeveer nog een half jaar. Ja, dan gaat het zwemmen echt op een laag pitje. En uh, ja, hoe ik daarna uh, er tegenaan kijk, dat zie ik dan wel weer. Nou, de Olympische cyclus is vier jaar en er is echt tijd zat tot uh, Rio. En uh, nou, ik wil gewoon voor mezelf ook een goede beslissing maken. Daar neem ik gewoon echt de tijd voor. Als je terug zou komen, is dat dan uh, omdat je het gevoel hebt dat het nog niet helemaal af is? Dat de cirkel nog niet helemaal rond is? Ja, nou wel een beetje. Want ja, goed, uh, zo'n Olympische persoonlijke medaille, dat, dat, uh, die heb ik nog niet gehaald. Dus uh, ja, als ik terugkom, dan is het ook echt wel met het oog op, uh, op die medaille... Dus, maar dat is ook dan nog. Want ik vind het zwemmen, vind ik echt nog wel heel leuk. Ik eh, zwem nu ook elke dag een uurtje en dat doe ik ook echt met plezier. Dus um, ja, als ik terugkom, dan is het gewoon echt voor mijn plezier ook. Het uh, toch wel hele bijzondere geluid van Gino Vannelli met People Gotta Move. Vanmiddag stonden in de Tweede Kamer een aantal sportonderwerpen op de agenda. Eén daarvan was de strijd tegen doping. VVD, PVDA en CDA willen dat de dopingautoriteit haar werk beter kan doen. Minister Edith Schippers van de VWS kon de partijen niet helemaal tevreden stellen. We praten over met Herman Ram, directeur van de dopingautoriteit. Goedenavond, meneer Ram. Goedenavond. De Kamer was niet helemaal tevreden. Waarom bent u dat nou wel na vanmiddag? Nou ja, omdat we in ieder geval een paar stappen gemaakt hebben. Um, en van tevoren was dat niet zeker. Dus uh, nee, ik ben zeker van mening dat we vooruit gegaan zijn. Wat voor stappen zijn er dan gemaakt?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 moeten we op zich nog bespreken, want op dit moment, uh, dat is tamelijk uniek, uh, is dit wel een uh, toezegging voor geld, maar nog geen invulling. Maar ja, er ligt van alles. Wij zijn de laatste jaren teruggelopen in, uh, in nogal wat activiteiten. Uh, we hebben bijvoorbeeld een uh, telefonische hulplijn gesloten, omdat we daar uh, geen, geen mensen meer voor hadden. Maar ik zou bijvoorbeeld ook heel graag uh, kijken naar uh, een data-analyst. Dat klinkt misschien niet zo spannend, maar. We hebben vaak heel veel informatie, maar hoe je dat echt tot een zaak bouwt is nog een tweede. En uh, misschien is dat een goed project. Um, wat, wat wilt u nou exact van de minister? Hoe ver moet ze gaan voordat u zegt, nou, nu steek ik echt de vlag uit? Nou, we hebben een discussie over hoe de dopingautoriteit versterkt kan worden. En uh, de eerste stap is erover gaan praten. Dus dat is belangrijk op dit moment. Uh, maar wij weten dat we vergeleken met uh, een aantal collega's in het buitenland... Uh, nu helemaal niet verder komen omdat wij minder mogelijkheden hebben. Wij kunnen niet onder Ede horen. We hebben geen toegang tot allerlei informatie. En uiteindelijk ben ik natuurlijk heel erg tevreden als dat soort dingen echt zijn opgelost. En wij dus uh, dezelfde mogelijkheden hebben als een aantal collega's. Er komt voorlopig geen inzage in dossiers, dossiers van de justitie. Uh, hoe belangrijk is het nou voor u dat uh, de inzage er wel gaat komen? Nou Ja... Als wij, als wij moeten doen wat men van ons verwacht... en dat is effectief optreden tegen dopingbeleid... dan is het belangrijk. En als je andersom zegt van... nou, daar beginnen we niet aan... en wij blijven die wereld scheiden... en u krijgt geen inzage... Ja, dan moet je ook accepteren dat wij niet verder komen dan we komen. Dus het is ook een kwestie van ambitie. Als je wat wil... en als je echt het dopingprobleem... effectief tegemoet wilt treden... Ja, dan zul je ons ook iets in handen moeten geven. En als je andersom zegt... nee, we krijgen niks in handen... Ja, accepteer dan ook dat het ook een probleem blijft bestaan. Ja, zijn er stappen gezet de laatste maanden? Nou, er zit beweging. En, en, en dat is ook waarom ik vandaag best, uh, best redelijk tevreden uit, uit de Kamer ben weggegaan. Uh, sinds de, de, de Armstrong-zaak is er in ieder geval al heel veel meer uh, aandacht, ook politieke aandacht. Uh, we merken dat het vak uh, in beweging komt, overigens niet alleen in Nederland. En in die beweging past er vandaag, uh, past er vandaag ook. En, ja, of die, die stad blijvend zijn, zoals ook dat het budget voorlopig maar voor één jaar is. Um, ja, dan moet hij me over een tijdje terugbellen, want dat weet ik natuurlijk ook niet. Maar het, het gaat wel de goede kant op. Ik hoor de laatste tijd uh, van een aantal mensen die echt dicht bij uh, de wielrennerij zitten... dat ze zeggen, ja, off the record is er toch een aantal wielrenners wat mij heeft gezegd... wij hebben in die afgelopen, noem het maar 14, 15 jaar, ook gepakt. Zou je erbij gebaat zijn als iedereen nou gewoon eens in één week... helemaal uh, open en schoon is en zegt van... jongens, ik heb toen en doen dat en dat gedaan... en dan een hele, hele vette dikke streep onder gaat zetten? Nee, dat, dat is absoluut, absoluut wenselijk, ik moet er wel bij zeggen. En eh, dat moet wel verschil maken tussen zaken die langer dan acht jaar geleden zijn en jongere zaken. Eh, zaken langer dan acht jaar zijn verjaard, eh, terugrechtelijk gezien. Ja, dus, eh, daar ja kan maar toch, he? Er, er, er kan iets uitgehaald worden van hoe ging dat toen en, en, en hoe kwamen jullie eraan en hoe werkte nee, dat? Nee, precies, precies. Nee, wat ik wil zeggen, daar ben ik zeer in geïnteresseerd. Maar dat betekent ook dat voor de renner of de andere betrokkenen, die kan in dat opzicht vrij praten. En Er kunnen wel andere problemen zijn, maar dat probleem is er niet. Ja, jongere zaken, daar moet we natuurlijk wel toch uh, over de consequenties praten, want weliswaar kan een strafvermindering worden gegeven, en daar ben ik ook echt voor in, maar helemaal uh, wegkomen zonder probleem, dat kan in ieder geval niet. Dus uh, dan moet men wel accepteren dat er in ieder geval een deel van de, van de straf wordt toegedeeld. Even voor alle duidelijkheid, we hebben het steeds over het wielrennen, maar het is veel breder, hè? Nee, hey, zeker, zeker. Uh, wielrennen is Vervelend voor die sport. Vaak uh, het voorbeeld. En ja veel mensen denken aan doping, dan denken ze aan wielrennen en andersom. Uh, dat is toch een scheef beeld. Doping is echt uh, een, een breder probleem eigenlijk. Een sportbreed uh, probleem. Wat zeker in het wielrennen een, een, een zwaarder en een, een groter probleem is dan bij de meeste andere sporten. Maar ja, wij werken voor 48, 58 uh, sportbonden. Uh, en uh, zeker niet alleen voor het wielrennen. Oké. Okay. Veel sterkte en uh, succes met het uh, verder opsporen van datgene wat gewoon niet mag. We gaan ons weer doen. Dank. Aan de telefoon op dit moment uh, Boudewijn Zenden. Boudewijn teruggekeerd in Londen. Mooie trip gemaakt uh, richting uh, Japan. Om daar uh, uiteindelijk uh, net niet te kunnen winnen in de, de strijd om... Uh, wie is het beste team of wie heeft het beste team uh, in de wereld. De finale tegen Corinthians werd verloren met 1-0. Goedenavond Boudewijn. Goedenavond. Lekker gegeten? Veel sushi, hè? Ja, ja, ja. <laughs> Moshi, Moshi hè, zegt jouw vader volgens Moshi -moshi. mij altijd. Ja, ja, ja. Wat betekent het eigenlijk exact? Weet je dat? Dat is eigenlijk een goede dag. Als je opneemt. dag, hè? ja, dat doet hij altijd, Pierre. Mooie man. Uh, even praten over uh, de reis en, uh, en uiteindelijk het niet halen van, uh, van die titel. Uh, wat is het voor belevenis geweest? Nou, ja, het is natuurlijk een, uh, een belevenis op zich, omdat je niet zo vaak uh, die kant op komt. En uh, al helemaal niet om het, uh, het spelen van de wereldbekken. Nou, wij zijn dus als. als uh, ja, Winnaars van de Champions League kom je dan uh, zo'n toernooi al halverwege binnen. Uh, wij rolden dus eigenlijk al in de halve finale binnen. Terwijl er ook al een, uh, ja, een acht- en een kwartfinale gespeeld werd. Uh, Corinthians zelf, die waren al twee weken in, uh, in Japan. Omdat zij al klaar waren met de competitie. Uh, zoals je weet is het in Engeland... Uh, Rondom uh, de maand december uh, nogal erg uh, druk en hectisch. Dus wij spelen eigenlijk om de drie dagen. en uh, Wij moeten nu dus twee, drie wedstrijden voorbij laten gaan om, om zo'n trip te maken naar Japan. Nou, het grootste probleem wat je natuurlijk hebt is uh, negen uur tijdsverschil. en uh, Een reis van uh, veertien uur uh, vliegen, zou ik maar zeggen. Nou, dus zij hebben misschien iets meer tijd gehad om daaraan te wennen. Maar qua weer hebben we, het, uh, hebben we hetzelfde als hier. Dus het was, uh, het was niet te warm. En ja. uh, wat dat betreft hoef je niet uh, nergens aan aan te passen, maar ik denk dat wel dat het tijdsverschil natuurlijk een uh, groot uh, verschil maakt. Maar het blijft natuurlijk een uh, ja een hele mooie ervaring alleen. Uh, kan ik je wel vertellen dat finales die speel je uiteindelijk om te winnen... en niet om te verliezen. Nee, Rafa Benitez, de nieuwe coach, uh, die jou ook heeft aangetrokken... staat enigszins onder druk, mogen we zeggen. Het enigszins staat echt tegen, tussen hele grote aanhalingstekens. Uh, hij had zich, uh, wijze spreken, toch weer onsterfelijk kunnen maken... voor de supporters door uh, met uh, die beker naar huis te komen. Neemt de druk nu nog verder toe? Of hoe zit die situatie nou precies voor hem? vanaf dag één is het een stukje druk geweest, omdat uh, de supporters zelf niet eens waren met het ontslag van uh, die Matteo, omdat het een jongen is die zelf bij de club gespeeld heeft en uh, ook de Champions League heeft weten te winnen. Dus daar is eigenlijk de meeste onvrede over en niet zozeer over degene die ze aangesteld. Um, nou is het natuurlijk zo in het voetballerij uh, net zoals uh, denk ik in alle andere sporten, dat, uh, dat de resultaten uh, tellen. Dus als je een aantal uh, goede resultaten haalt, dan zal het automatisch wat stiller worden. Nou, die weg waren we ook ingeslagen. We hebben een hele goede wedstrijd laten zien. En ook, uh, en ook de punten gepakt. Alleen uh, hebben we jammer genoeg de die prijs niet kunnen pakken en die lijn dus ook niet helemaal kunnen doorzetten. Dus dan merk je gewoon meteen dat je weer, uh, weer eventjes tegen de stroming in moet. Maar je hebt niet veel tijd om erover na te denken... want we spelen woensdagavond alweer in de beker uit bij uit, uit Leeds. Dus het, is, uh, ja, het gaat echt van de een naar de andere wedstrijd. Want hoe zien de komende weken eruit? Weet je dat ongeveer? <laughs> Ja, ongeveer wel. We spelen tegen Leeds en dan drie dagen later hebben we Aston Villa thuis en dan gaan we naar Everton uit. En dan spelen we, dat is dus op 30, januari, of 30 december, en dan spelen we 2 januari en dan spelen we 5 januari. Dus eigenlijk inderdaad wel echt gewoon om de drie dagen. Heb je het goed naar je zin? Is het leuk? Ik heb het zeker naar mijn zin. Het is hartstikke leuk. Ik heb het waarschijnlijk al een keer eerder verteld. Het is ook heel breed voor mij. Als jij wordt aangesteld, bijvoorbeeld als keeper trainer of als videoanalist, dan hou je, je bezig met één ding. Ja, ik ben eigenlijk overal bij betrokken, dus dat maakt het eigenlijk extra leuk, uh, heel gevarieerd. En uh, ik sta ook echt midden in de groep. Het leuke was uh, natuurlijk in die trip in Japan. Ik uh, kwam het voor dat sommige jongens uh, ja, niet in staat waren om mee te trainen. En nou, ik denk dat ik de helft van de sessies mee heb gedaan in Japan. Dus dat is ook altijd wel leuk. En daardoor sta je ook wel dichter bij de jongens. En ik spreek natuurlijk een paar talen, dus dat maakt het voor hen ook wel wat makkelijker. Dus het is wel heel leuk gewoon. En Fernando Torres is weer uh, aan het uh, scoren. Ja, hij heeft een aantal doelpunten gemaakt. Maar ik weet niet of je iets hebt meegekregen van de finale. Ja. We hebben eigenlijk in de finale hebben we, ja, toch wel vier open kansen gehad. Ja. Ja, en, uh, waarvan Hij heeft toch schrikkelijk. Twee, ja. twee in had kunnen schieten. Ja, ja en dan, uh, dan verlies je uiteindelijk met 1-0. Terwijl je net zo goed die wedstrijd had kunnen winnen. En dan weet je natuurlijk dat... Uh, omdat uh, ook Fernando uh, weer wat meer uh, druk op zich krijgt gelegd... omdat hij weer een paar kansen gemist heeft. Maar dat, is, uh, ja, dat, dat hoort waarschijnlijk alweer bij, uh, bij het spit zijn. Oké, okay. nou, misschien kan je meedoen woensdag. Nee, dat niet. <laughs> Dankjewel, Bauderijn. Dat moet je zijn ingeschreven, Jack. Ja, dat, ik weet het, ik weet het. Maar toch, die jongensdroom <laughs> die toch nog steeds in je hoofd leeft. Maar het is gewoon hartstikke leuk. Ik, ik doe de rondetjes mee, de partijvormpjes. Dus dat uh, blijft gewoon grappig dat je, dat je toch wel uh, gewoon nog netjes uh, je schoentjes kan aantrekken en, uh, en waar nodig je kunt inspringen. Thank you sir. Dank you baanweer. Bye Jack. We'll do Play here. Would you like? Sinkars van Snow Patrol. We gaan het hebben over Rijnsburgs Boys. Mooie club. Hele grote, waanzinnige grote tribune. Als je op die grote tribune zit, dan kijk je op Weiland... en denk je, waar zit ik hier? Ik zit gewoon bij een hele erge boerenvereniging. Wel heel leuk. Maar sta je aan de andere kant... en dan denk je, ik zit uh, in de Eredivisie. Die tribune is heel erg mooi. Hele aardige mensen ook. Eén uh, van de twee amateurploegen over nog in het uh, toernooi... om de kvb weken is... Rijnsburgse boys, dus, Rijnsburgse boys dus. De ploeg speelt morgen in de achtste finales thuis tegen PSV. En dus ging Steven Dalenboud vanavond alvast even kijken op de training in Rijnsburg. Ja! Herhalen! Hoog op! Hoog op! Rijnsburgse boys, trots, passie en ambitie staat op het reclamebord langs het veld. Vanavond wordt hier voor het laatst getraind voordat morgen PSV, de koploper in de eredivisie... en de titelverdediger in de beker langskomt. Hoe ik je jij. Boys, boys, zet hem op. Want de vinden graag met jullie ja. naar de top. Op welke manier zou Psv te tackelen zijn? Zouden ze te pakken zijn? Uh, Goed, nou dat is een dat geheim bewaren we. Dat bewaren we vanzelf. Gaan we niet Zegt Mark van der Bogaart, ooit speelde hij drie wedstrijden voor NEC. Nu is hij middenvelder bij Rijnsburgse Boys. En morgen wacht hij belangrijke wedstrijd tegen PSV. Ja, kijk, ik denk dat iedereen donders goed weet dat 8 van 10 keer of 9 van 10, misschien wel 10, dat wij, dat wij hem niet winnen. Mm. Maar ja, als je, als je het veld in gaat, moet je altijd het veld in gaan om te winnen. Dus ik denk dat er. er zullen altijd kansen zijn ja. morgen. Is het leuker dan een, een wedstrijd in de topklasse spelen? Nou, dat is een goede vraag. Nou, heel, eerlijk heel eerlijk gezegd euh, hebben we als team een doelstelling een de topklasse als kampioen worden. Nou, dan staan we, we staan nu op de, op de zevende plaats. punten achter nummer 1. Dus wat dat betreft hebben we nog uh, heel veel werk aan de winkel na de windstop. Ja, deze wedstrijd is gewoon apart, staat er los van. Maar ja, als je zover komt, dan, uh, dan wil je natuurlijk... Uh, ja, dan wil je ook dan wil je meer. Uh, uh, ja. En je moet het wel goed doen, want ze zitten achter jou. kan geen fout maken.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 Ik denk de aanpak, ja, ik weet er niks aan aanpak. Ik, uh, we houden ook van aanvallend voetbal. Altijd. Je moet je publiek van maken, dat is het belangrijkste morgenavond. En ik denk toch, ja, we missen wel een paar belangrijke figuren. Dat vind ik Zoals? Kevin Winter. Heel belangrijk op het middenveld. Leidt toe, is er niet bij? En Joost Koelman op vakantie, ja. Dat is natuurlijk al maanden geleden gepland. Ja, je weet niet dat je bij de laatste 16 komt, natuurlijk. Ja. Joost Koelman is op vakantie. Die is op vakantie. Die is op, uh, Waar is op heen? Wintersport. kan nu niet even terugkomen. Ja, Ik kan ik teruggekomen, maar ja. Zet je beste beetje voor het Luxemburg. Hoe doen? Kijken! Over je pollen! Ja! Zij kan zoeken! Spullen!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 Hoe ziet de voorbereiding er morgen uit? Bij PSV zoals allemaal met deze wedstrijd bezig zijn. Maar deze hele selectie uh, staat morgen gewoon weer vroeg naast het bed hè, om te werken. Een deel wel, ja. Een deel die werkt hier op de veiling. En uh, die beginnen morgenochtend uh, geloof ik om een uur of uh, vijf. En... Lekker is dat voor een coach? Ja, maar goed, dat zijn ze ook gewend. Hè? Dus uh, wat dat betreft uh, is dat uh, de way of life van de jongens. Zegt Pieter Flap, wat gaat het worden morgen? Ik, ja, kijk, ik moet niet gaan overdrijven, maar ik verwacht dat het lang spannend blijft, maar ik denk toch dat het PSV gaat winnen. Maar je hoopt altijd als, als geboren koudwijker. maar dan hoop je toch dat uh, Rijnsburg verder is. Het beste band, ja, wat zal het daar morgen leuk zijn als je zo binnenkomt lopen... in die kantine zo aan de linkerkant en aan het hek door. Het wordt een spektakel. goed geleide amateurvereniging. Dan uitslagen uit de jubilatiek van vanavond. Helmond Sport tegen FCO's. 3-3 na een 3-0 tussenstand... in het voordeel van de ploeg uit Helmond. Telsel de graafschap 0-0. Het sprookje in Almere lijkt alweer een beetje voorbij. AGOVV Almere City 4-0 met ruststand van uh, 1-0. Geen veranderingen, stand aan de kop. MvV uh, Maastricht uh, aan de leiding met 35 uit 16... dan Sparta 34 uit 17 en Dordrecht 31 uit 17. Maar Sparta is door de nederlaag van Almere City... winnaar geworden van de tweede periode. Aan de telefoon Michel vonk. Goedenavond, Michel. Goedenavond. Gefeliciteerd. Uh, is het nog erg dat je zo'n titel verovert zonder te spelen... of maakt het je helemaal niets uit? Nou, het is wel een beetje vreemd. Eigenlijk hadden we hem natuurlijk zelf uh, graag willen veroveren... door, door een winstpartij uh, en daarmee... Uh periode vast te stellen. Alleen dat is niet gelukt en uh, nu speel je niet, maar je wint hem alsnog en dat is natuurlijk uh, wel echt wel prettig. Het is echt wel prettig, het is uh, zo'n achterzaktitel, want jullie willen voor de, de directe promotie. Ja, we hebben eigenlijk uh, aan het begin gezegd van uh, uh, in mei willen we proberen de schaal omhoog te houden en uh, dat is ons grote doel. Maar we hebben wel gezegd als we ondertussen uh, uh, het goed doen, dan zullen we automatisch in alle periodes uh, meestrijden om, uh, om de bovenste plaats. En, uh, in de eerste is dat niet gelukt, in de tweede is dat zeker gelukt. En, uh, ja, het is toch een bekroning van een goede periode. En uh, ja, daardoor komen we ook uh, beter op de lijst. Ja, wat heb je voor een ploeg? Hoe moet ik die ongeveer inschatten? Ja. Nou ja, het, uh, het is een wolpapier, een, een prima selectie. Uh, ik denk ook een bredere selectie dan, uh, dan, dan de meeste ploegen. Uh, ik denk dat we uh, een selectie hebben daar waarin een, een, een hoop eigenlijk basisspelers schuilen. Dus je, je hebt niet echt een kleine een, een, vast, een klein kern, maar echt een grote kern die allemaal kunnen spelen. Uh, en ik denk nog niet dat we uh, op onze top zijn geweest dit, uh, dit seizoen. Dus uh, er zit nog uh, best wel wat meer te, te verwachten van ons. Gebeurt er ook nog wat in de winterstop of moet ik daar niet aan denken bij een ploeg uit de Jupiter League? Met andere woorden gaat er nog wat weg, maar ook zeker komt er nog wat bij. Nou ja, goed. Uh, als er een buitenkantje zich voordoet, zal Sparta altijd wel kijken of het, uh, of het haalbaar is. Of dat het, uh, of het past bij uh, wat we nu hebben. Ik denk dat we op dit moment een prima selectie hebben. We hebben uh, het geluk gehad dat we niet al te veel blessures hebben. Dus uh, als iedereen aan boord is, dan, uh, dan moeten wij met deze selectie uh, een heel eind komen. Sterkere ploegen staan ook nu op 1, 2 en 3? Of zit er nog een dark horse bij? Een verrassing die nog op kan komen? Nou ja, ik denk dat MVV uh, boven verwachting presteert, uh, maar wel uh, vasthoudend is en uh, dat ze het gewoon goed doen. Ik denk dat ik heb van de week uh, Go-Head nog een keer gezien en Vooral en dan, dat zijn ook ploegen die, uh, ja, die zeker ook nog wel bovenin uh, zich zullen laten zien. Het is een beetje een, een wisselvallige uh, competitie wat dat betreft. Uh, maar we hebben in deze periode de ploegen waar, waarvan we denken... die direct om ons heen staan, uh, allemaal gewonnen. Dus uh, dat geeft in ieder geval een goed gevoel voor, de, voor het tweede seizoen. Jullie willen promoveren. Je wil weer naar het allerhoogste niveau. Uh, zie je ook een groot verschil tussen zeg maar, de toppen bij jullie in de League en de ploegen die helemaal onderaan bengelen... ten aanzien van organisatie, structuur en ook financiën? Nou, met name het laatste. Ik denk dat er uh, bij heel veel clubs... Uh, yeah, uh, Qua prestaties op het veld, uh, dat dat nog wel meevalt. Alleen qua organisatie, beleid, uh, misschien uh, financiële middelen en, uh, en organisatie. Uh, dat het wel een stukje uh, verschil is. Gefeliciteerd en breng mijn felicitaties over ook, uh, ook over aan, aan Jules Deelder en Ugenborst, geborst als je wil. Zal ik doen en bedankt. <laughs> Oké, okay, dank je. Ja. Morgen het sportgala vanuit de RAI in Amsterdam. We kiezen de sportman. Wordt het Epke Zonderland, Dorian van Rijsselberg of Steven Groothuis? En bij de sportvrouw wordt het Rhanomikomo Jojom en Janne Vos... Marit Bouwmeester en Adelinde Cornelissen zijn daarvoor gekandideerd. Sportploeg, sprinters, 4 keer 100 meter atletiek... of worden het toch de vrouwen hockeysters... dan wel de zwemsters bij de 400 meter vrije slag? En de coach van het jaar kunt u kiezen uit de hockeycoach Max Kalnas... de zwemcoach Jacke van Haren en Daniel Knibbeler... De turncoach van Epke Zonderland. Eh, morgen komt uh, Langs de Lijn uh, vanuit uh, de Rai in Amsterdam. Dan is Henry Schut uh, uw uh, gast hier. En dan zullen we weten wie uiteindelijk de absolute winnaars zijn geworden van een mooi sportjaar. In ieder geval van een mooi Olympisch sportjaar. Direct is het oog op morgen. Mijn collega Eva Jinek neemt het dan van mij over. Ik mag donderdagavond weer uh, bij Langs de Lijn zijn. Dus u bent gewaarschuwd. Tot de volgende keer. Dag.